Till I'm finally left with a hit. Tell me to relax, I just did. Yeah. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Amen. Okay. Zat zasem inderdaad van Talk Talk uit 1984. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag.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 Wezig. Verder hopelijk uh, Zand, hebben we tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard, wat dacht je van deze hier is Of Monsters and Men En Dirty Bows uit The Euro Breakdown. Elke vrijdag van 3 tot 5. Met Sjoerds van Dam. Heel goed.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 Het ritme van Zandvoort voor. ook op internet: wwwzrm Wild thing, I think you move me But I wanna know for sure Dat waren de trucks op de Sofords Radio met voor Fink. Speciaal, hey, Fink Speciaal voor Joop, hè? Wild Uiteraard. Ja, we gaan meteen naar uh, Col Joop toe natuurlijk. Slot van de eerste helft van uh, de wedstrijd van vandaag tegen. Marco, hoe is het daar, Joop? Ja, twee sensationele reddingen van Boy de Vet. Hoe die het kan mag de lieve heer weten, maar hij haalt die ballen weg... Ongelooflijk, de zand is er in de avond. Zie maar 16 meter die gaat in. We gaan een beetje pingelen, want er is niemand anders, hij moet wel. Dan ziet hij aan de zijkant, ziet hij Jan Zonneveld erbij komen. Maar krijgt er niet heel goed Hij Even op bal zit. Kijk, kijken, dan gaat hem voorzitter waarschijnlijk. En ja, inderdaad, voorzitter, er kan er niks voorbij komen. Nee, de keeper laat hem los. Maar er kan geen zand voorbij komen. Het, het is heen en weer. Net uh, boy de set twee schitterende reddingen, niet normaal. En nu dan de keeper van uh, Marken, die ook uh, mannetje staat, blijkbaar. En de zand dus nog 5 0-0 is. Zandvoort dat ze, uh, um, ja, uh,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 De handeling van een marker goed, Voorlopig is hij nog steeds uh, aan de gang. Uh, marker kan hem nu uitverdedigen. Een van de Oort kan hij bij. Ja, van de Oort heeft die bal. was een vorige paas. Van de Oort aan de rechterkant. Oh, dus weer van de Oort dus vorig. En dan kan hij de hoppet er niet bij komen. En nu kan Marker die uit gaan verdedigen. Um, even kijken. Voor de uh, linkerkant van het veld. Zoals het rechts natuurlijk. Dus dat was Ze Kan hij niets meer doen? Nee. Komt de voorzitter. Verre voorzitter. Dieptepaas eigenlijk. En dat uh, is wel goed dat uh, Peter Koper goed oplet. Want die kan die bal nu weghalen. Maar toch weer in de voeten van de Marker. Spelen. Maar wel op het midden van het veld. De jongens van het veld. Oh, mooie paas. Schitterende paas. Hopen. Helemaal vrij. hoppen, Kom op, Hopen. Doe wat mee. Dat is de tweede keer. Hij heeft drie kansen gehad. dus is ongelooflijk.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 Zarap gaat Gaatraad daar helemaal. En dat is die jongen die kan gewoon doorlopen. Dus de centrumspits van Marijke. En dit ligt een breed. En daar staat niemand bij. Ja, Stijn Stobbele, eindelijk. Rief een beetje. Stobbele, start de taak. En dan gaat die bal niet ik sta aan de andere kant van het veld. En het is een beetje optisch gedroog. Het net bewoog, maar de bal ligt aan de achterkant. En dus, dus kan Boy de bal Vanaf zijn 5 meter lijn weer. Dus het is brengen.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 De Vries probeert de, de hoppen te bereiken. Hoppen liep al het 16 meter gebied in. Maar die bal was net even fractioneel. Te hard. Hij kon er niet goed bij komen. En de keeper van Mark en hem nu weer in het spel brengen. Dat gebeurt nu over de rechterkant van het veld. Uh, dat wordt weggekopt door Ronald Kalers. Kalers, dan kan de Vries. De Vries ziet Zonneveld staan. Zonneveld gaat weer pingelen. Dat kan hij wel. Nu inderdaad. Uh, uh, en daar uh, wordt, uh, wordt uh, weggeduwd. Kon hij bij de bal komen. En de goedleidende schijnzetter. En dat is toevallig een schijnzetter die de wedstrijd. Zet vloot bij stop weet je nog jongens? Met die dit uh, matpartij. Deze man fluit nu weer. En uh... Die, uh, die doet het erg goed, moet ik zeggen. Hij heeft twee uh, officiële assistenten van het KNVB. De twee heren zijn weliswaar wel scheidsrechter, dus niet echt een lijnsman. Dat is heel wat anders namelijk. Maar ze doen het niet slecht. Een van hun heeft ook een keer een wedstrijd hier van uh, Van Zandvoort gefloten. En als ik het me goed herinner, was dat de wedstrijd tegen W hier op Zandvoort. Fijtel van Zandvoort. Patrick over Zet zich achter de uh, bal. Goede bal. Hoog in, in, in het 16 meter gebied. De, de Fries is te klein. Ze kunnen er net niet bij komen. Wel de Heus. Die staat om te... Nee, het tikken nog net aan, maar net niet uh, hard genoeg om de keeper te kunnen passeren. Dit is het einde van diezelfde zelfde zetten. En uh, we hebben een hele leuke eerste helft in Ik zou het zeggen, in het begin was het Zandvoort die het uh, achteruit voetbalde. En laten uh, liet het zin vallen. En we hebben er een paar uitstekende kansen gecreëerd voor Zandvoort. Helaas uh, geen scoren, maar wellicht komt dat in de tweede helft naar bot. En anders dan moeten we wachten tot volgende week. Graag tot straks. Spanning genoeg dus bij de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Marker. rust op. 0 tegen 0 Zo dadelijk om 10 over half 4 Veel meer over deze wedstrijd bij Sanford op zaterdag Eerst nog even wat lekkere muziek van C.C. Pennersen. Hier is Finally.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 Pieter Jouwstra en het programma is... oud Zandvoort, Heyo. tussen 12 en 1. Elke zaterdag te beluisteren tussen de 12 en 1. Ankie Anki, van harte gefeliciteerd. Namens het team van Zandvoort op Zaterdag. ZANG EN MUZIEK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 So real, out Even werkbesprekingen. Juist voor dit plaatje. Zeg maar. Nou, even een berichtje en dan nog een klein kort plaatje. En dan komen we precies uit voor de evenement. En ga ik er 12 in opzetten? Weer bij de vijf minuten over tijd. Hij was goed hoor. Ja, was goed. Brown hoorde je. En Somebody else is F.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 en vandaag en morgen, we komen daar om kwart over vier nog even uitgebreid op terug, de State of Art Historische Zandvoort Trophy en Great British hoe verzinnen ze die titels ook elke keer weer en daar is het natuurlijk op het circuitpark Zandvoort aan de burgemeester van Alvestraat 108 de State of Art Historische Zandvoort Trophy, zie ook dit jaar weer de kalender vandaag en morgen organiseert de Historische Autorenclub kort, uh, kort gezegd de, de Hark, de State of Art Historische Zandvoort Trophy met op zondag een speciaal thema paddock genaamd Great British met tot de verbeelding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 En uh, dat vanaf 12 uur aan de Swaluwé straat. Dus wil je radio komen kijken? We staan aan de Swaluwé straat met een kraam van CFM. MUZIEK well, Wil je nou alle hits van Europa horen, moet je gewoon elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf luisteren naar CFM. Zenden we ze alle veertig uit, de veertig beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. En ook deze staat daarin genoteerd, Jorden Nickelback en Lallebei. Het is bijna kwart voor vier voor de tweede helft van de SV Zandvoort tegen Mark. En gaan we weer naar Joop toe. Joop. Ja, die ondertussen aan het einde van de zevende minuut is aanbeland. En in die zeven minuten heeft Mark een behoorlijk druk gezet op het doel van Zandvoort. Dus bijna constant in bal geweest. En dat is, zijn ze nu nog steeds. Op de helft van het veld wordt breed gespeeld door Marken. Terug. We zijn een beetje aan het breien, maar ze houden wel die bal in de proeg. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want anders ging je helemaal niks. Sanford moet ach, een beetje achter de feiten aanlopen. Er komt een diepe paas op je hele snelle linker spitsen. En gelukkig, de is net zo snel. En die houdt die bal uit de gevarenzone. Het is die gaat die schiet via een been van de Marken speler. Die bal over de zijlijn. En Sandvoort mag dus gaan gooien. Ter hoogte van hun eigen 16 meter gebied. En Bas Wemens die gaat dat zelf doen. Leemers dus loopt een paar passen naar voren en gooit dan die voorop hop en hop kan die bal aannemen. En probeert de man te passeren. dat lukt niet. En probeert daar nog een keertje dan om keer Kauw te bereiken en ook dat gelukt niet. Dus Marke is weer in bal bezit. Weliswaar op mijn eigen helft, maar dus Marke, dat, dat, dat zei ik al die eerste 7, 8 minuten. Dat zijn bijna de 8e minuten zitten we nu. Uh, is het gewoon sterker dan Zandvoort. En uh, speelt nu met de wind mee. Het is niet echt winderig, maar er staat al wel een briesje En dat uh, kan alleen maar voordeel zijn voor ze. Uh, zij zijn ook natuurlijk uh, wind gewend. Nog steeds Marken. Nee, daar gaat die bal onder voet vandoor. Uh, hoppen, die poekersiert daar een man. Hoppen op snelheid. Die gaat dan langs hoppen. Hè. Nog steeds hoppen. Oh, man, spelend dan nog. Het is de vierde keer dat hij dat niet doet. Hij had gewoon naar links moeten spelen. Daar zat stand de stand worden. Die helemaal vrij stond. Twee zelfs. Daar waren uh, even kijken. Uh, Kas, de Vries. Ja. En die Mardereus die daar waren. Uh, en nu gaat hij er nog een, uh, een behoorlijke overtreding ook. Uh, hoppen. Zo te zien dat het hoppen was. Nou, in ieder geval.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 Touching you for so many days. Now I'm feeling brave enough. I'm gonna ask you. Girl, It's easy when you feel the beat and the rhythm. That's the thing that makes your life move. Oh, we'll oh, oh. be gently swaying the evening to the early hours of the morning. give how you been cause Dat was wederom een lekker iets uit de Euro Breakdown die elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort bij CFM met George Van Dam. Dat was train and drive by We gaan weer over naar Jaffines. Hoe is daar SV Zandvoort tegen Marken? Nou, Rob, we zijn zojuist 17 de in 17e minuut ingegaan. En Zandvoort staat nog steeds onder die immense druk van Marken. Zandvoort kan nauwelijks aan de bal komen. En als ze er zijn, is ze in no -time kwijt. En bijna waren we ook die al de reus geraakt. Uh, die stond met uh, twee man in de muurtje. En die kreeg die bal volop in zijn buik. Ik heb nog nooit zo'n hard schot gezien. dat door een buik werd gestopt. Dus die ging meteen neer. Dat heeft een paar minuten geduurd. Dus je hebt zomaar kans dat de wedstrijd met een minuutje of drie, vier verlengd gaat worden. Door deze blessure alleen al. Hij staat gelukkig weer. Uh, er wordt wel warm gelopen op dit moment door Nigel Berg. En uh, door uh, Maurice Mol. En dan uh, denk ik dat Mol er in eerste instantie in gaat komen. En dan waarschijnlijk uh, voor. Uh, ja, hoppen. Denk ik misschien. zonder ja, soms nee, hoppen. Waarschijnlijk hoppen. Maar dan merken we zelf wel. Voorlopig is het nog steeds uh, Marken dat uh, in bouw is. En uh, dat uh, rustig. dat we zo rustig. Heen en weer tingelt. En uh, echt Zandvoort het nakijken geeft. Nu gaat weer die bal via Zandvoorts Zandvoortsbeen over die zijlijn. En mag, uh, marker gaan gooien. Ter hoogte van, zeg maar, drie kwart van het veld richting Zandvoort. Zijn doel. Um, even kijken. Ja, dat gaat nog mee. Ja, toch, uh, Nigel Berg gaat ook een wedstrijd shirt aantrekken. Dus ik denk dat ook Timo de Ruis eruit gaat. Berg, die uh, ligt geïnteresseerd aan die wedstrijd begon. Dat had hij vorige week al, uh, een twee weken geleden, dat hij dat ook al. En uh, daar nu uit voorzorg is hij gewoon. Uh, even aan de kant gebleven totdat het nodig was en nu schijnt het dus zo te zijn dat uh, Sander Hittinger, uh, de vervanger van Pieter Keur, uh, de wissels gaat uh, toevoegen uh, aan zijn selectie en dan zal, ja ik denk uh, uh, hoppen en de reis draaien, maar dan merken we zo meteen wel, voorzitter van, uh, de, wat we hier weggeduwd, voorzitter van Marken was dat en uh, Stijn Stotbaas stond klaar om die bal weg te koppen, maar die krijgt gewoon een zet in maar de bal is niet weg, maar toch weer in de voeten van een Markenspeler. Uh, bij het 16 meter gebied van Zandvoort en daar uh, staat steeds voppelaar, helemaal op tol. dat die, die kom je gewoon vijf keer tegen hè? en nu maakt hij dan een overtreding hij maakt een negende Soetemier veeg en uh, daardoor uh, gaat, komt de aanvallen de spits van Marken komt er val. en de goed leidende de schrijf zegt de fluitse terecht voor een vrije schot een metertje uit de zijlijn en zeg maar over een metertje of vijf van de achterlijn af, aan het Zandvoortse doel aan de kant van het Zandvoortse doel uh, alles staat klaar en gereed, uh, gaat die komen zometeen. Ja, dan wordt... Ge... Oh nee, wacht op die schijntje. Nou, die schijntje, dan ga je gelijk in je gang, jongen. Dan geef jij die bal maar voor. Het duurt wel erg lang. Er gebeurt nog steeds niks. Dan gaat er iets gebeuren. Nu gaat er iets gebeuren. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Oh, gaat er nee. gaat gewisseld worden? Nee. Er gaat het niet gewisseld worden bij Sandvoort. Het duurt te laat, te lang. Dan gaat die bal komen. En weg door er ook De, Vries. de man van het komt die bal goed hard weg. En weer en maar weer. Uh, het voorzet van, van Marken. En dat is de tijd. Heel stevig gepakt, knap. Heel goed. Dus zonder een mannetje of vier, vijf van waar ik en drie of vier van voor dus. En dan hem gewoon lekker uit de lucht. We goot hem naar Carlos, uh, Carlos naar voren, naar uh, Kars de Vries. De Vries pro probeert daar uh, Michael Kuyl te bereiken. Dit wordt daar met recht getorpedeerd door iemand die... Ah, ik doe helemaal niks. Je weet hoe het gaat, je ziet dat armgebaar. gebaar. Uh, daar boven op zijn nek en dat, uh, nu wordt de dag gewisseld. Goed, gaan we gaan ze terug naar de studio. We gaan uh, even kijken wie er in komen, wie er uitgaan. Dat is uh, in ieder geval Timo de Reus, dat had ik al gespeeld en uh, dat is toch Jan Sonneveld die daar uh, uitgaat. En uh, dan komen er erin uh, nee, het is niet team modereus Jan, Jan Sonneveld uh, en Iepop, die gaan eruit erin komen en uh, en de, uh, graag tot straks na uur voor uh, het einde van deze wedstrijd oké, okay, Joop, yep, dankjewel het is na uur natuurlijk, hè. Ja, dat begrijpen we ook wel maakt helemaal niet uit, zo dadelijk na uur nog een uur lang Zandvoort op zaterdag met het sportnieuws en vele andere nieuwtjes blijven voor. Even lekker luisteren naar Zalvoertsen Radio. En Doe Maar en Thursday is de laatste die we gaan draaien zo vlak voor vier uur. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima bandje. En iedereen die kent je. Hou je mond mee niet te maren. Poets je schoenen, kan je haren. I need to